5 uur. Het NOS-Journaal. Anno de Wit. Kabinet maakt illegaal verblijf strafbaar. Brits afluisterschandaal breidt zich uit. En treinverkeer rond Den Haag plat door stroomstoring. Wie illegaal in Nederland verblijft, wordt strafbaar. Het kabinet is het eens geworden over een voorstel daartoe van minister Leers.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 De embargo-regeling rond Prinsjesdag gaat op de schop. Het kabinet zal de begrotingstukken dit jaar de vrijdag voor Prinsjesdag openbaar maken. De pers mag daar dan meteen over publiceren. Het kabinet zal tot Prinsjesdag geen commentaar geven. En het roept ook Kamerleden op terughoudend te zijn. Premier Rutte over de beweegredenen. Door het zo te doen geef je de maatschappelijke organisaties... en verder ieder, die er iets van vindt, de kans om al direct uh, op die vrijdag te reageren. Dan kan die hele inbreng ook worden betrokken... bij de debatten, bij de algemene politieke uh, beschouwingen. Over het moment waarop de begrotingsstukken openbaar worden... is al jaren gedoe. Vaak lekten de stukken uit. Tweede Kamervoorzitter Verbeet is blij met het opheffen van de embargo-regeling. Ook zij vindt dat Kamerleden voor Prinsjesdag terughoudend moeten zijn... Al kun je hen volgens haar nooit de mond snoeren. In Londen heeft de Britse politie een inval gedaan bij de tabloidkrant Daily Star. Agenten doorzochten daar het bureau van een medewerker van de Daily Star Sunday die vanmiddag werd opgepakt. Hij wordt verdacht van het omkopen van politiemensen in ruil voor tips. Het is niet duidelijk wanneer hij dat zou hebben gedaan. In 2007 werkte hij voor de krant News of the World en zat hij enige tijd vast voor het hacken van de telefoons van de Britse koninklijke familie. Vandaag werd de oud-hoofdredacteur van die krant, Andy Colson, gearresteerd. Ook hij zou betrokken zijn bij omkoop- en afluisterpraktijken. Premier Cameron heeft onafhankelijke onderzoeken aangekondigd... en wil een nieuw systeem voor toezicht op de pers. De Vereniging voor Mensen met Multiple Sclerose maakt zich zorgen... over het lot van jonge patiënten. Vroeger hoorden mensen op hun veertigste of 50 50ste dat ze MS hadden. Maar door verbeterde technieken is dat nu vaak al rond hun twintigste... En dat zorgt voor psychische en praktische problemen, zegt directeur Jelle Nusse van de MS-vereniging. Het betekent dat als je de diagnose op jonge leeftijd krijgt... dat je nog allerlei vragen moet oplossen van welke studie wil ik gaan doen, wat voor baan wil ik gaan doen. Ik, wil, ik zit in een baan en ik wil ontzettend mijn best doen, maar het kan niet... want ik heb last van de MS en ben daardoor heel vermoeid. En dat zijn andere vraagstukken dan wanneer je al een eindje verder bent in je leven... Patiënten dragen de druk van hun chronische ziekte tientallen jaren langer met zich mee. En ook kunnen jongeren met MS bijvoorbeeld moeilijk een levensverzekering afsluiten. De vereniging pleit onder meer voor een startersregeling bij zorgverzekeraars, waarvan ook chronisch zieken gebruik kunnen maken. In Congo is een passagiersvliegtuig met 112 inzittenden bij de landing in Kisangani verongelukt. Volgens de eerste berichten hebben 40 mensen het ongeluk overleefd. Het toestel probeerde in slecht weer te landen. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer bij Den Haag Centraal... sinds kwart over drie vanmiddag volledig stil. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail... is er een probleem met de stroomtoevoer naar de wissels. Er zijn monteurs ter plaatse. ProRail adviseert reizigers vanuit Den Haag een andere route te kiezen. Dat betekent dat uh, reizigers die in de omgeving moeten zijn... het beste met de tram kunnen gaan of met de Randstadrail. De Randstadrail rijdt wel, ook vanaf Den Haag Centraal... Voor doorgaande reizigers adviseren wij het station Holland Spoor op te zoeken... en van daaruit bijvoorbeeld via Rotterdam naar Utrecht te reizen. ProRail verwacht dat de stroomstoring pas na de avondspits is verholpen. Het schilderij De Intocht van Napoleon is vanaf oktober weer te zien in Amsterdam. Het schilderij komt te hangen in de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum... het voormalige Amsterdams Historisch Museum. De galerij is vrij toegankelijk voor het publiek... De Antwerpse schilder Van Bree heeft het doek gemaakt. Het laat zien hoe de Amsterdamse burgemeesters... keizer Napoleon in 1811 verwelkomden. In het Davis-cup-duel tegen Zuid-Afrika... zijn de Nederlandse tennissers hun voorsprong kwijtgeraakt. Thomas Schorel verloor in potjefstroom zijn partij tegen Kevin Anderson. Eerder had Robin Haase gewonnen van Rick de Voest. Als Nederland van Zuid-Afrika wint... plaatst de ploeg van Jan Siemering zich voor de play-offs... voor deelname aan de wereldgroep van de Davis-cup. Dan het weer vanavond en vannacht, vooral in het zuiden nog enkele buien, bewolkt en minima rond 14 graden. Ook morgen nog een aantal buien. De temperatuur ligt dan tussen 19 graden op de wadden en 22 in Limburg. Vanaf zondag droog en vrij zonnig en nog een paar graden warmer. ANBB ah, verkeersinformatie. Het lijkt alsof het drukste moment alweer achter ons ligt. En er staan nu 17 files, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan in het zuiden van het land, zoals op de A2 naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, 4 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam, daar loopt het vast tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp, 3 kilometer. Er staat een auto in brand, en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Ook de A4 maar dan naar Den Haag, tussen Roelenwarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer. En u wordt het zojuist al zo uitgebreid in het nieuws.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 Met Tom van Heck. 8 minuten over 5. U bent weer terug bij het vierde uur van Radio Tour. Hoe zou het zijn in de koers? De hele middag rijden er al vier vooraan, Guido. En het hele pak er een beetje achteraan. Ja, het hele pak sukkelde er een beetje achteraan. Maar het tempo is inmiddels wel aardig omhoog gegaan. En dat leidt tot nervositeit. En die nervositeit leidt weer tot valpartijen. We hebben een valpartij zojuist gehad met Jaroslav Popovic, Tony Galopin en Roman Kreuziger. De Tsjech toch ook wel een aardige voor het klassement. Maar ze zitten inmiddels weer op de fiets. Popovic is zojuist van fiets gewisseld. Linkerarm in het verband. En uh, zijn rug, Ja, je ziet dat hij daar over het asfalt mee heeft uh, gescheurd. Hij probeert weer aansluiting te krijgen bij het peloton. En het tempo is aardig omhoog gegaan. De voorsprong van de vier koplopers op het peloton, 2 minuten en 50 seconden. Hier vooraan is het tempo behoorlijk omhoog gegaan. Want de vier die we al de hele dag hebben: Meersman, Talabadol, De Laage en Oertassoen rijden op dit moment toch zo rond de 50 km per uur. Ondanks die wind die nog altijd hard waait. En heel lichtjes zeg maar, tegenwaait. Niet helemaal haaks, maar toch een beetje verneinigd tegen. Maar ja, als we achterom kijken, zien we daar in het vet in de peloton. Want het is een saaie omgeving: een kaarsrechte weg. Dus hoeven alleen maar het lijntje uit te gooien en ze heel langzaam binnen te halen. 7 Radio Tour de France, de France. Okay. <laughs> Jackie Wilson set van de Dixie Midnight Runners natuurlijk. Dat klinkt bijna alles door elkaar aan. vier we hoorden net, de versnellingen zijn zo langzamerhand ingezet. Is de koers een beetje begonnen? De koers is begonnen, het was 2 minuten 20 en het is weer drie minuten voor de koplopers. De koplopers die gaan ervoor nu en die, die gaan kijken hoe ver ze gaan komen. Is 40 kilometer. Uh, die koploper's hebben natuurlijk, wat dat betreft, ook een rustige dag achter de rug. Dus die zijn niet kapot nog. Die beginnen nu. Maar ja, tegen dat peloton aard is het toch niet aan te fietsen. Weet zelf er ook wel. Nou, nee. Maar ja, met een rustige dag is een beetje overtrokken. Want uh, met vier man tegen de wind in, 200 kilometer lang, is ook lastig. Maar tempo is natuurlijk... Naar toermaatstaven gemeten hebben wij na een hele rustige dag gekeken, toch? Deze mensen hebben heel lang nog niet in het rood rijden, hè? noemen jullie dat toch? In het rood rijden, Dan zijn ze nu flink mee bezig. Ook in het peloton zijn ze daar mee bezig. Dus uh, ja, dit is, dit is gewoon begonnen nu. Echt, nu voor het echtie. En de ploegen in het peloton, die hebben allemaal de belangen. De gele trui heeft natuurlijk belangen, de sprinters ploegen weer. Gaan we weer dezelfde twee, drie ploegen zien die het gaan doen? Ja, de, de, je ziet duidelijk dat de, de ploeg van Kanselij Lampre, die kijken de kat een beetje uit de boom. Die houden zich afzijdig. En het is HTC met Garmin samen die, uh, die het heft in handen nemen. Toch was het even vooruitlopen. Petaki doet ook mee hè? Deze, uh, deze tour, heb ik begrepen. Maar uh, gaan we die nog zien vandaag? Ja, het doet mee. Het hebben we verschillende keren geprobeerd. En uh, laten we het toch nog wat makkelijker uh, aan de kant zetten. Wat je iedere keer ziet in de finale. Net op 500 meter, op 400 meter. Het gaat iedere keer net mis. En vandaag is het één lange rechte lijn aan de streep. Dus dat kon hem wel eens uh, ja, in zijn voordeel zijn. Je speelt hem nog niet, hè, Pataki? Nou, ik zit, ik zit er bijna tegenaan dat ik het ga doen. Nou, wie weet krijgen we je zover. Want Gio, zo heel langzaam gaan we toch eens even kijken. Maar wat gebeurt er allemaal? Ja, valpartij. Weer een massale valpartij. Robert Geesing trouwens. Even kijken. Nee, die zie ik niet. Lars Boom zie ik daar staan. Ja, het halve peloton staat gewoon weer geparkeerd. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat er aan de rechterkant van de weg allemaal gebeurt. En hier midden op de weg. Want daar ligt nog een renner van Omega, Pharma Lotto. De Belgische ploeg. En dan kijk ik daar in die berm wat daarbij ligt. Ik denk niet dat het een van de Rabo's is. Want ik zie daar verder ook geen Rabo's. Renners bijstaan. Dus zou het wel eens kunnen zijn dat Robert Geesink ongeschonden hier uit deze behoorlijk massale valpartij is gekomen. Veel mannen van Sauer Sojasun, die Franse ploeg, die mag meedoen. Een paar mannen van Sky. Dus even kijken wie dat dan is van Sky. Boaz van Hagen, jawel hoor. De winnaar van de etappe van gisteren. Die moet ook weer op gang geholpen gaan worden. Dan kijk ik nog eventjes verder. Ik zie ook Tyler Ferrar die nu op gang geduwd wordt door een van zijn mechaniciërs. Dus ook die heeft bij die valpartij gelegen. Maar daar rechts in de berm, ja, daar staat inderdaad nog een Astana-renner. Ik geloof dat iedereen wel weer zo'n beetje overeind is gekomen. En dat er verder niemand meer staat. En nu kijk ik inderdaad in het gezicht van Boas van Hagen. Die nog steeds daar aan de kant of op de weg staat met een ploegmaat. Die ziet er wat zwaarder beschadigd uit. Fletcher staat er ook bij, maar die ziet er onbeschadigd uit. En eens even kijken, is het Drain Thomas die daarbij staat? Het zou zomaar eens kunnen zijn, want hij heeft een andere trui aan dan alle anderen. Het is de man in de witte trui en dan wordt er gevoeld aan het sleutel. Nee, het is Bradley Wiggins, mijn hemel. Bradley Wiggins die daar gevallen heeft. Ja, hij heeft ook een witte trui aan, want hij is natuurlijk de Britse kampioen. En nu zien we hem in het gezicht met die Engelse kampioenskleurtjes. En hij ja, heeft zijn arm toch een beetje in een onnatuurlijke houding. En ik denk haast dat het gebeurd is met Bradley Wiggins. Bradley Wiggins die misschien wel met een sleutelbeenbreuk komt. de linker ja, is het zijn linkerschouder, uh, zijn linkersleutelbeen. Ik kan ook zijn rechter sleutelbeen zijn. Maar hij staat er echt bij als een soort vleugellam vogeltje. En ik denk dat hij weigert om nog op de fiets uh, te stappen. Ze houden de fiets nog steeds uh, gereed voor hem. Maar uh, ik denk haast niet dat hij nog zal opstappen. En nou gaan we naar die berm. Daar zit inderdaad een renner van Radio Shack die daar uh, geraakt is. Christophe Horner, kijk toe maar weer. Een uh, renner. Christopher Horner, die daar uh, in de berm uh, zit. En die... Uh, duidelijk zwaar geblesseerd lijkt. En zo gebeurt het dan toch weer op zo'n moment dat je het eigenlijk niet verwacht op 36 kilometer van de meet. Nee hoor, het gaat niet goed met Bradley Wiggins. Ze zijn al bezig om het radiootje uh, om dat uh, af te gespen. Zijn rug is uh, helemaal open. En het is, uh, ja, zijn linker elleboog lijkt het ook wel, die zwaar beschadigd is. Bradley Wiggins, ik kan het uh, bijna nu wel definitief zeggen. Het is nog steeds niet officieel, maar uh, Bradley Wiggins die gaat uh, straks de Tour verlaten. En wie weet wat er met Christopher Horner Gebeurt. Toch weer belangrijke slachtoffers bij de valpartij. En één ding hoor, ik hoop het maar dat ik het goed heb gezien... Robert Geesink zit gewoon nog in het peloton. Maar we hebben ook nog vier koplopers. Ik heb Geesink's naam inderdaad ook niet gehoord over de Tourradio. Die net een mooie het oud stoomtreintje trouwens passeren. Maar het was inderdaad een heel gevaarlijk moment. Want op weg naar het stadje Pelvoisin draaide de weg in één keer naar links. En daar kregen de renners de wind vol, maar dan ook vol mee. Lekker voor de koplopers die daardoor weer even konden uitlopen. naar boven de drie minuten. Inmiddels is het dan weer teruggelopen na twee minuten en dertig seconden de voorsprong op het peloton. Maar dan kan ik me voorstellen met die wind mee. En die sprint die nadert dat er in dat peloton dat tempo heel erg omhoog gaat. 10 kilometer nog tot die uh, supersprint die dan op uh, zijn beurt op 25 kilometer van de aankomst ligt. En de vier rijden nog even vooruit. Oertasun, De Lage, Meersman en Talabadol. 2,5 minuten voorsprong. Uit Zierhoud het toch weer ineens een vol partij. Op het moment dat je hem toch weer wat minder verwacht qua hoe de wegen zijn en qua hoe het weer is. En eh, zo te zien, nou ja, je kunt het eigenlijk wel stellen, hè? Bradley Wiggins toch een, mag krijgen, een outsider voor een hele hoge klassering. Eh, gewoon klaar, hè? Hij is helemaal klaar. Ja, dat is duidelijk een, een gebroken of schouder, of sleutelbeen, of iets dergelijks. er zat geen beweging meer in zijn arm. Vanwege de pijn. Dus dan hou je uit automatisme gewoon ontzettend. Je arm vast. Omdat je gewoon iedere kleine korte beweging voelt. Dus uh, ik, ja, ik heb twee keer links, twee keer rechts gebroken, Tom. Dus ik weet precies wat hij voelt. En het bewijst nog eens even dat je dat, je, dat ieder moment, dus zelfs vandaag, rustig etappe, kilometer 40. Voor het einde gaan we fietsen. En vijf kilometer later kan het allemaal over zijn. In een seconde gebeurt dit. Ja, het is in, echt in een seconde. En. Uh, ja, we gaan wel verder met de koersen. Er is nog maar een groep van een man of zeventig over. Dus dat betekent dat er nog honderd man achteraan zitten op dit moment. En ze zijn wel vol aan het koersen. Dus het, het gaat nog spannend worden, toch? We gaan natuurlijk ook straks kijken wie daar nog verder bij zit. Uh, Hoornaar moeten we nog even afwachten. Zat ook nog steeds in de berg. We zagen nog een Fransman, pogrel Kort, Auriol ori, hoor ik nu, Fransman, kortom. Uh, ja, voor je het weet zijn we weer drie tot vijf mensen kwijt. Hè? Ja, en als het zo doorgaat, dan gaan die vier nog om de, om de overwinning sprinten. Want dit geeft te veel onrust naar achteren ook? Ja, ik weet niet wat de, wat de voorste groep nu gaat doen. Uh, dit is toch, uh, het is nog 34 kilometer. En wat ze beslissen te gaan doen... is dus de vrij grote, toch, ik denk dan wel aardig wat klasse mensenrenners... Dus ook in de, in de geloste groep dadelijk. Dus even afwachten. Vroeger had je dan een soort baas in het peloton... die dan even naar voren kwam fietsen en zei... even niet fietsen, jongens... Um, uh, is die er nog? Is, is hier nog iemand bij die, als hij dat zegt, uh, even niet nee, fiets. Dat is volledig fout gegaan met het uh, optreden van Cancellara. Wat er gebeurde in de etappe naar Spa? Daar was uh, achteraf niemand het meer mee eens. En op, eigenlijk vanaf dat moment is er ook helemaal geen, uh, geen leiding meer op dat, op dat ge gebied. Terug naar de koers, want door die val is er het een en ander gebeurd, Guido. Ja, en nu gaat Rabo eens een keer de hele zaak uh, op de kant zetten. Ik zag uh, Maarten Tjallingi naar voren schuiven. Daar uh, in zijn wiel Robert Geesing. Dan uh, Laurens ten Dam. En zij nemen het eerste peloton op sleeptouw. Want de hele zaak is gebroken hoor. Uh, de hele zaak is aan uh, flarden gescheurd. We hebben minstens drie, vier groepen die uh, het nu moeten gaan uh, uitvechten. Kijken wat er nou gebeurt. Ze brisky weer op kop. Uh, Jens Voogt aan de rechterkant van de weg. De broertjes Schlek zitten er gewoon nog bij hoor. Maar uh, achter in een tweede groep. In ieder geval gemeld Alexander Vinokourov Die rijdt sowieso op afstand. Uh, dan Bradley Wiggins, dus bij die valpartij betrokken. Exit lijkt me toch wel zeker. Datzelfde geldt uh, misschien ook voor Christopher Horner. Dan krijgen we geen beelden meer van uh, Remy Puriol, was de Fransman die daar in de berm lag en die ook uh, lang uh, daar uh, behandeld uh, moest worden. En zo is de Tour dan toch weer ontploft door deze saaie, lange vlakke etappe. We hebben de kopgroep van een eerste peloton, moet ik dat uh, noemen. ...van een mannetje of 50-60. Daar zitten zeker vier Rabo-renners bij. En het allerbelangrijkste nieuws is in elk geval dat Robert Geesig erbij zit. Maar we hebben ook nog steeds vier koplopers. En die zijn in Argie. 185 kilometer hebben zij afgelegd. Wind hier schuin van voren. In het nadeel dus van de koplopers als ze dadelijk weer uit dit dorpje zijn. Maar de voorsprong nog altijd van ruim twee minuten op dat eerste deel van het peloton. Wat dus de jacht nu verder heeft geopend op Pablo Urtasun. Michael Delagid. Jannie Meersman en Jalik Talabardo. De mannen al de hele dag aan de leiding. In wat lange tijd dus een wandeletappe was. Maar wandelen, dat gebeurt nu niet meer. Er wordt gevlogen. Rieke Jager met uh, Rusty. uit Vierhouten, we zagen net even ploegen gaan uh, rijden. Uh, dan denk je altijd zitten er bepaalde mensen niet bij. Maar van de klasse mensrenners, voor zover we het een beetje kunnen volgen... zitten ze er wel bij, hè? Het zit redelijk uh, van voren. Je ziet een vrij rustige uh, saxobank. Bank, Leopard. Ook zelfs uh, Radiocheck die rustig blijft. Le Leopard is wat wij Leopard noemen, ja, nou, geloof ik. ik. Ja, nee, dat we het even hetzelfde het hebben. Uh, <coughs> en... Uh, en zo verder. Nee, Vinne is niet gezien. En, maar de belangrijkste mannen van de broeken zitten toch echt allemaal voorin. Maar 60 man is niet veel natuurlijk. Nee, dus dan ga je toch... Maar de meeste ploegen zijn natuurlijk ook verdeeld in dat opzet. Die zitten allemaal met drie, vier man daar voorin. En, en missen misschien bijvoorbeeld hun, ook hun tweede man of zo. Of, of telt dat dan niet meer nu? Nee, op dit moment niet. Op dit moment is het toch uh, zien dat je tussen de auto's terug kan komen. Zien dat je alle zeilen bijzet om toch in de juiste groep... toch weer aansluiting te vinden. En dat is een beetje de vraag wat de jury gaat doen. Dan gaan ze de auto stilzetten? Gaan ze de renners op die manier de gelegenheid bieden om toch terug te komen? Om toch net dat beetje beschutting te zoeken achter zo'n auto? Dan kun je tempo maken en dan kun je toch weer met een hoge snelheid zien uh, dat je aan kan sluiten. En het is de vraag uh, in hoeverre ze dat laten begaan. Want het is nu één groot versnipperd beeld daar natuurlijk achter. Er wordt gereden, er wordt gevallen, de voorste rijden hard door en dan krijg je één enorm lang lint van allerlei plukjes. Ja, de, de een kan verder, de ander kijkt naar zijn ploegmaat en die wacht erop. We zagen vier mannen rond uh, Brett de Wiggins uh, staan om te wachten. Van, uh, moeten we hem meenemen? Moeten we, wat moeten we doen? En die zijn weer vertrokken, maar ja, die liggen wel een eind achter op dit moment. Oké. Okay. Want Gio, al die plukjes en over Bradley Wiggins gesproken. We namen aan dat hij eruit is. Is hij eruit ja, inmiddels? Definitief bevestigd. Bradley Wiggins is eruit. Is vrijwel zeker een sleutelbeen gebroken. Dus uh, die wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Je kijkt nu trouwens naar een achtervolging. Die vrijwel helemaal geleid wordt door Luis Leon Sanchez. Uh, natuurlijk de Spanjaard uit de ploeg van Rabobank. En die rijdt uh, een groepje naar het eerste pelotonnetje toe. Waarin onder andere ook nog Ventoso zit. De Spaanse sprinter uit de Movistar ploeg. Danilo Hondo een andere sprinter en Egoy Martinez, een mannetje van Euskaltel. Ja, sprinters de natuur rijden, want ze zijn er lang niet allemaal meer hoor. Tyler Ferrer zit er in ieder geval niet meer bij. Kevin Cavendish natuurlijk wel. En uh, dan moeten we straks maar verder gaan zoeken naar allerlei sprinters om te zien wat daar uh, gebeurt. Uh, dat eerste peloton in ieder geval, nou, met, als Sanchez erbij komt met zes Rabo-renners, dan hebben ze die uh, slachting toch goed overleefd. Barredo, Nierman, Chalingi, Tendam, Geesink en straks dan ook Sanchez. Dat zijn de mannen die in het eerste peloton zitten. Mooi dat Robert Geesig nu eens een keer alle ellende langs zich heen kan laten gaan, letterlijk. Maar goed, we zijn er nog niet hoor. 28,1 kilometer nog. En ik kijk nu naar een heel treintje van Sky. Een treintje dat ook in achtervolging is, waarvan ik even geen idee heb hoe ver zij nou weg zitten. Of zij nu op een aantal minuten rijden van dat eerste peloton. Boerson Haken zit daar in ieder geval bij. Dat is toch wel de belangrijkste man. Want Wiggins zijn ze kwijtgeraakt bij Team Sky. En de van de koplopers 1 minuut en 37 seconden. Het is hectisch, heerlijk hectisch geworden in de koers. Ja, natuurlijk niet uh, heerlijk voor de mensen die op de grond lagen daar. Maar het is toch wel wat, uh, wat beter en wat spannender om te verslaan dan uh, de wandeletappe van vandaag. Kopgroep in uh, Buzancé. Dat betekent dat die nog uh, 2,5 kilometer, wat zeg ik... 2 kilometer verwijderd zijn van de tussensprint. En die voorsprong is dus nog zo uh, dik anderhalve minuut... voor Pablo Urtasun, die trouwens uh, best redelijk rap is... zich nog wel eens in de massasprings mengt. Zo links en rechts in uh, de wedstrijden. Maar als dan echt de grote renners, de grote sprinters erbij komen... dan uh, is hij toch altijd wel kansloos voor uh, echte grote ereplaatsen. Maar wellicht dat hij in ieder geval die centen dadelijk kan meenemen... bij de tussensprint. Verder dus de laarsje... Meerman en Talabardol. 1.35 nog het verschil op de, het eerste deel van het peloton. En ik nu ook, hoor nu ook op mijn koptelefoon dat de groep van Alexandre Vinokourov dus het tweede deel van het peloton weer langzaam maar zeker bij het eerste deel komt. Dus bij het peloton met de gele trui. Dus Vinokourov ook weer op weg naar dat eerste deel. Maar de Vierman nog altijd vooruit op zo'n anderhalve kilometer van de tussensprint.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 Op de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral is zojuist voor de laatste keer een space shuttle gelanceerd. De Atlantis is met vier bemanningsleden onderweg naar het internationale ruimtestation ISS... met bijna vier ton voedselmateriaal en reserveonderdelen aan boord. Met de vlucht komt een eind aan dertig jaar ruimtevluchten met de space shuttle. Het bouwongeluk in het FC Twente Stadion heeft een tweede leven geëist. Het slachtoffer dat in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is overleden. Het is een 24-jarige man uit Oldenzaal. Er liggen nog zes gewonden in het ziekenhuis. De Nationale Recherche heeft een website geopend... waar mensen filmpjes of foto's van het ongeluk naartoe kunnen sturen voor het onderzoek. Het kabinet heeft vandaag twee besluiten genomen die al waren opgenomen in het regeerakkoord. Illegaliteit wordt strafbaar en het parlement wordt kleiner. De Tweede Kamer moet, als het aan het kabinet ligt, van 150 zetels naar 100... en de Eerste Kamer van 75 naar 50. Voor die laatste maatregel moet wel de grondwet worden veranderd. En het Britse afluisterschandaal is mogelijk omvangrijker dan gedacht. De politie heeft een inval gedaan bij de tabloid The Daily Star. Een medewerker wordt verdacht van het omkopen van politiemensen in ruil voor tips. Vroeger werkte die medewerker voor de News of the World... en voor die krant had hij telefoons van de koninklijke familie afgeluisterd. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Cole. Terwijl de laatste baaien uit Groningen wegtrekken, trekken de Nieuwe in Zeeland en Zuidwest-Brabant binnen. En ik denk dat vanavond en vannacht... vooral in de westelijke provincies of de westelijke helft van het land... een aantal buien voor zullen komen. Verder zijn er opklaringen. Het wordt een graad of 13. Aan zee waait een matige zuidelijke wind. Morgen overdag een afwisseling van zon en bewolking. Er zijn een aantal buien. Regen. Onweer is denk ik ook nog mogelijk. Het wordt een matige zuidwestelijke wind en het wordt 20, 22 graden. En ik denk dat in de loop van de middag de zon vaker door gaat breken en de buien afnemen. Dus de dag gaat zeer fraai eindigen. En dat is een mooie aankondiging van de volgende dag, de zondag. Prachtig weer, flink wat zon, slechts een enkele bui. Die ah, vertel ik eigenlijk helemaal niet. Die is er niet. 22 graden wordt het. Maandag, prachtige dag met 22 graden. Vanaf dinsdag komen er weer buien, maar kouder wordt het niet. ANW-verkeersinformatie. Ah, Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. 13 files nu, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Soeterwoude 5. A12 naar Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen. 2 kilometer en de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen het Belgische Meer en het knooppunt Galder, 4 kilometer. En van en naar Den Haag rijden er nog steeds geen treinen. En dat komt door een stoomstoring. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen. En trotse partner van North Sea Jazz.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 Worldticketcenter.nl Deze week alle vliegtickets in de zeil. Worldticketcenter.nl Radio Tour de France NOS Radio 1 Vijf over half zes, u bent weer terug bij de Tour. NOS. En rijden. Die vier nog op kop. En wat voor groepjes rijden er allemaal achteraan, Gio? Ja, het is een lekker chaotische situatie op dit moment op weg naar Châteauroux. Gelukkig dat de weg recht en breed en lang is, zodat we daar niet al te ingewikkeld over hoeven te doen. We hebben een kopgroep. Oortassoen, Delage, Lage, Meersman, Talabardon. Daarachter het peloton met daarbij die zes Rabo-renners, inclusief Robert Geesing. Maar ook met de gele trui van Huushoft en de groene trui van philippe Gilbert de broertjes. Schlek zit er daarbij, Contador zit erbij, alle grote toch wel zo'n beetje. En dan hebben we een groepje met Alexander Vinokourov. Die aansluiting dreigt te gaan krijgen met dat pelotonnetje. En daarachter een groot peloton met drie Nederlanders. In ieder geval drie mannen van Rabobank dan: uh, Boom, Mollema, uh, Johnny Hogeland is dan de andere Nederlander. En Garate is de andere Rabobankrenner. En die rijden op 2 minuten en 48 seconden van uh, de kopgroep. Dat betekent dat ze dus dik 1 minuut en 10 achter dat peloton aanrijden. Hesjedaal zit daarbij, Fletcher zit daarbij, Boesson Haag. We zien Hogeland erbij en Hiver. Dat zijn in ieder geval de mannen die in het tweede peloton zitten. Het eerste peloton heeft zojuist de sprint gehad. De sprint waarvan we zo meteen wel horen wie hem in de kopgroep gewonnen heeft. Maar in het peloton won Cavendish het sprintje om de vijfde plek. De supersprint voor Rogas, Rancho en Gilbert. Maar ja, die kopgroep dan. Daar won de Laage de sprint. En dat is ook de man die op dit moment flink op kop aan het sleuren is nog. In die kopgroep die nog iets meer dan een minuut voorsprong heeft. 1 minuut 5 was de laatste melding op het peloton. En dat zal nu zo'n beetje een minuut zijn. Want wij krijgen nu te horen dat wij er voorbij gaan moeten. Wij moeten de kopgroep gaan passeren. Want het peloton komt te snel dichterbij. Meersman nu aan de leiding van die kopgroep. We gaan er voorbij. Kunnen we ze nog één keer in de gezichten kijken. Van achter naar voren. De Lage, Oetasun, Talabado en Jannik, of die Jenny Meersman. Die ligt helemaal plat op zijn stuur. Geeft alles, maar de voorsprong loopt dus verder en verder terug. Wat staat hier op het bord? 1,40 seconden is het normaal. 40 seconden voor de vier koplopers. En zij zijn bijna in de laatste 20 kilometer. Van 2 tot half 7. Radio Tour de France. 60, hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel, hij kwam niet uit de hel. Zoveel mooie woorden, en ik wist niet wie het was. Die stem kwam uit een doosje op de kast. Mijn moeder zei: Dat is de radio. Ik dacht: Het is een wonder. En ik kwam een heen. Zonder dat wonder, ik hou van de rand. Word ik wakker met een stem die mij omarmt, en s'avonds ga ik slapen met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld. We kennen natuurlijk radio van Stef Bos. Wij gaan naar de finale, Gio, waarin ineens een heel ander gevoel is losgebarsten dan al die uren daarvoor. Hè? Jazeker, nu zitten we echt letterlijk op het puntje van onze stoelen. Het peloton volgt op 3 minuten, wat, 33 seconden van de koplopers. En het tweede peloton rijdt op 1,55. Daar loopt dus de achterstand alleen maar op. Ik zie Levi Leipheimer vlak voor Bouke Mollema rijden. Dat betekent dus ook dat Leipheimer in de problemen zit. En ik probeer eigenlijk een beetje te zoeken naar de witte, witte trui. ...van Geraint Thomas. Want als die er niet bij zit... ...we weten zeker dat Boaz van Hagen niet in dat eerste peloton zit... ...dan staat Robert Geesink straks gewoon op het podium... ...als de nieuwe drager van de witte trui. Want hij staat derde in dat klassement... ...met acht seconden achterstand op Thomas. En het gat naar de nummer vier Cyril Gauthier... ...dat is dan toch behoorlijk... ...want die staat op 46 seconden van Geraint Thomas. Dus als Geesink het slim doet... ...als hij gewoon in die eerste groep blijft zitten... ...dan gaan we misschien nog wel Robert Geesink... Al na één week koers in die witte trui krijgen. Goed even nog vooruitlopen. Ik blijf zoeken naar die witte trui... ...en ik zie hem nog steeds niet in dat eerste peloton rijden. De man van Sky, Duran Thomas. Hij zal zeker betrokken zijn geweest bij die valpartij... ...want alle mannen van Sky stonden daar aan de kant van de weg... ...of lagen op het asfalt. Voornaamste slachtoffer natuurlijk Bradley Wiggins. Het is vriemelen daar in dat peloton. Een renner ook die daar in de droge berm terechtkomt, gelukkig. En dan weer de weg op kan rijden... Maar je ziet gewoon dat het nerveus is en dat de Rabo-mannen proberen... om Robert Gezik zo goed mogelijk daarvoor in te houden. Eigenlijk een beetje daar in het zoch van Fabian Cancellara en Stuart O'Grady. Beter kun je bijna niet zitten als je de kopman bent van Rabobank... want dan heb je een paar hele goede gangmakers. 31 seconden dus het verschil. Kevin is zit er ook bij. Dat betekent dat we straks in ieder geval een hele mooie sprint kunnen gaan krijgen... hier waarbij we op Kevin is kunnen gaan inzetten. Maar we gaan natuurlijk kijken hoe het staat met die vier koplopers. Want dat gaat, ja. Ze zien ze gewoon rijden. Ze zien ze continu, continu. En, uh, maar de koplopers geven zich nog niet over. 28 seconden in Ville-Dieu. Bij het inrijden daarvan laatste 16,5 kilometer van deze etappe. En het is vooral Gianni Meersman, die Belg in Franse dienst van Fransens des die heel veel werk verricht daar in die kopgroep. Zijn ploegen de laagje. Zit daar ook dus nog steeds bij Yannick Talabardon en Pablo Hortasson. Wij moeten weer wat vaart gaan maken, want ze zullen ongetwijfeld weer een paar moeilijke bochten volgen in dat file dieu, een van die oude stadjes op weg is dus naar de finish, op weg naar Châteauroux. En er zijn al zoveel incidenten gebeurd in deze tour, dus de tourorganisatie is behoorlijk gestrest daardoor, door dat incident met die motor in dat peloton van een paar dagen geleden. Maar de vier koplopers rijden er dus nog altijd en de voorsprong, ze houden het zo rond die 20 seconden. Aard er is veel uh, kritiek steeds meer op de, de, de, de uh, ja, uh, routes die de wielrenners moeten afleggen. En veel valpartijen. Aan de andere kant, als wij nou vandaag kijken, is toch geen hele rare route waar ze overheen gingen. Waar dit gebeurde, hè? bijvoorbeeld nee. met weekends. Nee, zeker niet. Het is gewoon een onachtzaamheid van één, één renner op de 190, die waar iets mis mee gaat. Hè, ja. En als je zo dicht op elkaar zit vanwege de wind, dan staat toch uh, behoorlijke wind... Ja, dan is één stootje een soort van domino-spel aan het worden. Dan. En dan, ja, dan lig je erbij of je ligt er niet bij. En dan mag je alleen maar hopen dat je er goed uitkomt. Ja, dat hebben we gehad. Uh, zit jij te smullen nu van deze finale als je ziet wat er allemaal gebeurt? Nee, niet op de manier waarom het, waarom het gebeurt. En je zag wel net uh, dadelijk, uh, gelijk na die tussensprint... dat uh, de verandering van richting in het parcours aangaf. En de wind, dat er wel degelijk uh, sprake is van waaiervorming En dat ze op de helft van de weg rijden, dat ze toch elkaar proberen... Ja, nu af te troeven. Ik ben benieuwd of die voorsgroep echt bij elkaar gaat blijven... of dat er echt wel uh, verschillen gaan komen. Want die voorsgroep geeft zich alles... behalve gewonden. Dat ze, heb jij al voorspeld. Die lui zijn relatief fris... ook al hebben ze een hele dag op kop gereden. Dus die gaan toch nog alles en alles proberen. Nou, ja, het kopgroepje is sowieso, maar die, die, die gaan eraan. Het peloton heeft veel te veel uh, belangen op dit moment... Uh, om voor die tweede groep weg te blijven. Er zitten een aantal renners. Uh, de witte trui, uh, wat Gio aangaf, die hebben al zien rijden in de tweede groep. Ja, dat is, daar willen ze vooruit blijven. Jaren Tormans wordt gewoon de tweede man. Die staat achter Wiggins uh, in, de, in Team Sky als ook redelijk bergop uh, dat hij aan kan. Dus ze zijn hem liever kwijt aan rijk. Oké, okay, dus uh, dat verklaart veel. <tied> Dat verklaart veel van wat wij zien, Gio. Ja, het bevestigde het al en ik krijg het nu ook officieel bevestigd. Geraint Thomas, de man met de witte trui, rijdt inderdaad in dat tweede peloton. Tweede peloton nu anderhalve minuut achter het eerste peloton. Het gat wordt alleen maar groter. Maar het blijft natuurlijk oppassen geblazen daar vooraan. Want dat eerste peloton is toch aardig groot geworden inmiddels. Ik kijk ook weer eventjes naar de Omega Pharma Lotto ploeg. Volgens mij zit Grijpel daar ook nog bij. Dan hebben we toch een paar hele aardige sprinters bij elkaar. Kevin zit er in ieder geval bij heb ik uh, gezien rogas uh, zit erbij dan gaan we straks een hele mooie sprint nog krijgen hier op die uh, boulevard of de avenue de la chartre hier in uh, chateau en de vier koplopers ja 16 seconden dat is een gaatje van niks, Sebas. Het is uh, bijna voorbij voor uh, de vier man aan de leiding ik dacht eventjes dat uh, de laagie daar weg wilde rijden maar die reed eventjes midden op de weg terwijl de andere helemaal aan de linkerkant aan doen maar nu wordt er dan wel gedemareerd door een van die twee uh, van uh, frances de jeu eventjes moeilijk te zien of dat de laagje of Meersman is. Ik had het idee dat het uh, de laagje was, maar die anderen volgen alweer Oertassoen en Talabardot en dus uh, de andere ploeggenoot van François Desjeux. Nu wordt er weer gekeken naar elkaar. Het was inderdaad de laagje met Oertassoen daarachter en uh, Talabardot en Meersman. Die kleine Meersman in het laatste wiel met peloton zit er vlakbij. 12 seconden, er wordt gekeken en gekeken. De vlucht van de dag zit er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 je appelle la Paz. Philippe Laville heeft iets Caribisch, hè? klopt wel. komt van Martinique, frans caribische eiland. Natuurlijk, La Paire de Dames. <zit****> <zispasen> Kunnen we bijna langzaam zeggen, Gio, help weg, we zijn begonnen. Ja, zeker hoor. Laatste ronde. Wat een prachtig gezicht is dat. Dat eerste peloton dat toch nog behoorlijk breed uitwaaiert. Waar je voortdurend of naar voren ziet sprinten. Gewoon om maar een goede positie te krijgen. Om maar gunstig te zitten. En dan kijk je over zo'n hele lange golvende weg. Net alsof je een soort achtbaan ziet. Maar dan zonder de bochtjes. En dan zie je daar een waaier rijden. Dat is dan het tweede peloton met de geklopten van dit moment hoor. 1 minuut 41 seconden is het verschil tussen het eerste en het tweede peloton. Tweede peloton met Boerson Hagen, met Geraint Thomas. Dat zijn dus de concurrenten voor de witte trui van Robert Gezing. Gezing doet hier goede zaken. Levi Leipheimer, concurrent voor het algemeen klassement. Ryder Hesjedaal ook een concurrent uh, toch wel uh, voor het klassement. Johnny Hogeland, jammer. Ja, hij zit ook in dat tweede pelotonnetje. De man in de bolletjes trui. En daar vooraan in uh, de eerste peloton, daar zie je dan toch dat het tempo gewoon onvoorstelbaar hoog gehouden wordt. Want want ze willen niemand meer laten ontsnappen, zodat straks alles kan uitdraaien op een sprint. Ik kijk even naar het uh, peloton. En dan, uh, nee, dat is de, de achtervolgende groep. Daar rijden natuurlijk de mannen van Sky op zijn hart. Nee, het peloton. orde, hoor, slagvolle orde. Alle mannen van HTC Colombia, alle ploegmaats uh, van Mark Cavendish zitten daar in de goede volgorde. Om hun mannetje af te zetten straks voor de sprint. En we hebben nog maar 9 kilometer te koersen. En het gaat allemaal met dik 55 kilometer per uur op een prachtige weg inderdaad. Echt een koninklijke aanloop naar een massasprint. Want dat noemen ze dan in Frankrijk zo'n vierbaansweg waar we nu op rijden, een autoweg. Maar wij zouden dat gewoon een hele mooie snelweg noemen. Dan zijn ze tussen Schiedam en Delft al 30 jaar over aan het zeuren of die er nou wel of niet moet komen. Nou, hier is het gewoon de aanloop naar de massasprint in Châteauroux. En dan komt dat hele pak aan. Dat moet dadelijk wel even in de remmen, want ze krijgen weer een rotonde voor de kiezen En die rotonde kan alleen aan de rechterkant kant genomen worden. Wij zijn daar met de motor nu al overheen. En als die rotonde dan genomen is, wordt de weg geen vierbaansweg meer. Is het een tweebaansweg, maar nog net zo breed en net zo mooi, richting Châteauroux. Daar komt dat peloton over die rotonde heen gereden. Met dus die HTC'ers vooraan. 1 minuut 40 de voorsprong dus op de groep met Boa hagen en dus met Geraint Thomas. 1 40 is dat verschil wat Geestink goed gaat maken. Ja, het vierhouten, het is helemaal logisch wat er gebeurt, natuurlijk. Het, er wordt nu wel heel hard door gefietst. Je wordt <laughs> echt, echt uh, aanklampen, gewoon. Dit doet, veel ja, dit doet zo verschrikkelijk zeer. Als je al voluit aan het rijden bent op de kant, je ziet die trein voluit doorgaan voor je. Je gaat een rotonde voorbij, dan weet je dat de peloton dat strekt als een harmonica uit elkaar. Je zit niet meer, je kunt niet meer verschuilen voor de, voor de wind. En je moet het echt helemaal alleen doen tegen die groep van, van Achtman HTC die, die met elkaar daar de boel uh, echt voluit uh, doortrekken. De voorste gaan met, met 45 langs die rotonde. En de achterste je met 35 langs die rotonde. En die moeten al dus harder versnellen. Dus ja, dat doet ontzettend zeer. Als wij racing, eh, zover we hem zien fietsen eh, en voelen fietsen... Als wij, kunnen we zeggen dat hij een stuk beter is dan gisteren. Als je, als je hier, want dit, do, dit doet ook pijn. Hè? Ja, de, de, zeker in de wind en, en, en die grote versnellingen. Het is niet meer uh, het, het middelste tandwieltje... wat je achter op een racefietswiel hebt zitten. Het is echt uh, helemaal rechts, dat kleine tandwieltje wat ze gebruiken. Om, zo, om zo, zo hard mogelijk te rijden zul je een grote versnelling moeten trappen. En ja, dat, dat, dat moet je wel kunnen dan met al die verwondingen die je ja, bij je hebt. En als wij gaan kijken, we zien de, de mannen van Colombia net... in een, in een soort, soort optocht bijna vooraan dat peloton trekken. Um, de, de, de, je mag hem al bijna opschrijven hè, voor onze Engelse vriend. Of ben ik nou iets te optimistisch? Uh, ja, dit, dit, dit noemen ze nou een soort van een zetel. Hè? De Belgen noemen dat zo, in een zetel gebracht worden. En de, Hij zit daar ook perfect, maar heeft dat natuurlijk ook recht toe. Hè? Als acht man voor je zit en op die manier de tempo maakt... en jou daar op die manier naar de streep toe brengt... Dan hoor je daar ook te zitten uit de wind en hij verspeelt het minste energie eigenlijk de laatste 20 kilometer al dan uh, alle andere sprinters die eromheen moeten rijden, die met twee man of drie man helpers zitten. Uh, hij heeft er gewoon acht. Kortom, um, kan je hem opschrijven of zeg je nou let toch nog even op en dan komen we een beetje bij de namen uit die tot nu toe, want de, de andere mannen zijn er niet. hè? voor zit er niet bijvoorbeeld. Nee, de, de echte snelle die zijn er niet. Uh, we hebben wel Krijpel, we hebben Huushoft, we hebben wel Rogas, maar die die komen niet aan die snelheid van Kevin Cavendish. Dat, uh, daar geloof ik niks van. Dus kortom, in deze grote autobaanrace die we nu zien... Uh, moet het wel heel raar lopen als niet? Ja, ik ben, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe die klassere mensrenners... zich staan te houden tegen, dat, uh, tegen die hoge snelheden die er nu uh, gereden worden. In, in de zin, of, of, die er niet, of er niet nog iemand afgaat? Hoor. Ja, bij ja, dus, uh, de Ton is één lang lint. Uh, de voorste groep althans. En, en daar gaat het om, uh, geef je af of niet. Hou je, heb je je ploegmatig genoeg bij uh, om, om jou te steunen? Kijk, Robert zit nu echt niet in de wind. Er zit of een Chalingi zit voor hem, of een uh, Tendam. Dat is het verhaal een beetje. Oké. Okay. We gaan terug naar de koers, Gio, met dat lange, lange, lange lint. Echt één lang lint hoor. Levi Leipheimer. Die nu weer van de fiets af moet. Zijn achterwiel zelf eruit haalt. En dan door de neutrale wagen geholpen moet worden. Ja, uit ervaring weten we dan toch wel dat het altijd iets minder snel gaat. Dan wanneer een mechanicien van je eigen ploeg dat allemaal doet. Want die kent het materiaal. Die weet precies. Die heeft ook het goede spul bij zich. 5,4 kilometer hebben we te rijden. En ik zou zo graag dat peloton willen zien. Dat eerste peloton. Want ik zag daar zojuist Robert Geesink. gewoon in zijn eentje naar voren sprinten. Op positie 4, 5. Gewoon om maar uit de gevarenzone te blijven. En Maarten Chalingi moest echt alle zeilen bijzetten... om uiteindelijk voor zijn kopman te komen en hem dan weer uit de wind te houden. Ze zijn nu weer wat afgezakt, hoor. Want het is nu weer dat treintje van HTC Columbia... met een eenling van Liquigas die daar het tempo maakt. Ook de mannen van Schlek zitten daar goed. Ook dat is natuurlijk niet om mee te sprinten, maar gewoon puur voor de veiligheid. 4,8 kilometer nog te koersen. En ze zitten inmiddels tussen de huizen van Châteauroux. Dus dat hele open gebied... Maar de windvrij had van rechts, dat is voorbij. Châteauroux is bereikt voor de laatste. Nou, dik 4,5 kilometer. Het is nog steeds Geesink die daar zo'n beetje op zesde, zevende positie rijdt. Nu is het even oppassen geblazen hoor, want hier gaan de, de mannen een scherpe bocht door. Er zijn wat renners die buiten omlaveren, maar dan uiteindelijk wel weer terugkomen. En dan kijken we of Kevin die nog keurig in het buurt zit van zijn ploeggenoten. Jawel hoor, dat zit hij vier kilometer nog. Ja, het was een linkbochtje, linkbochtje naar rechts vanwege die versmalling in het midden. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Wij gaan alvast de volgende bocht door. Die bocht gaat naar links en wat is het toch mooi als Geesink dat inderdaad gaat redden met die witte trui. Dat gaat hij natuurlijk, gaat hij dat pakken. Dan hebben de Nederlanders toch twee truien inmiddels binnen. Hogeland de bollen en Geesink het wit. gaat weer goed, ze zijn er weer een lastige bocht door. Ik kijk naar de achterkant van dat eerste peloton, maar dat is niet zo interessant. Nee, we willen de voorkant zien en die zien we nu. Nog steeds dat treintje van Mark Cavendish. Ik meen dat Pataki daar nog in het wiel zit. Galimzyanov zit daar ook nog in de buurt, door. Die gaat ook proberen mee te sprinten. En zo zitten alle grote mannen daar toch mee van voor, voor zover ze nog in die eerste groep zitten. We zien daar Rogas ook nog zitten, die gaat ook zeker mee sprinten. De gele trui zien we van Thor Waar is het groen van Gilbert. Gilbert? Ja, daar zit Gilbert. Ook die zit er nog goed bij met Grijpel. Lastige passage er net weer van een rotonde. Die wat beter rechts kon nemen dan links. Want als je links zat, moest je beduidend meer meters afleggen dan aan de rechterzijde. En misschien dat, dat de controle weer een beetje in de wacht hoort. Maar iedereen is er goed doorheen. En nu beginnen ze aan die hele mooie aanloop. naar die onvermijdelijke massasprint. een halve kilometer nog. Nog steeds het treintje van Cavendish. Ik zie de groene trui achter zitten. Ik zie de gele trui achter zitten. En daar gaan we weer hoor. Weer een bocht door. En daarna is het gewoon rechtdoor. Koninklijk rechtdoor in de richting van de streep de Avenue de La Chatre. Daar komen ze straks aan. Cavendish daar in het laatste wiel van het treintje. Hij moet er natuurlijk als laatste uitkomen. Pataki in zijn wiel. En hij weet het natuurlijk. Cavendish, die kan zich deze aankomst nog herinneren. Van toen hij zijn eerste toerzegen in de Tour behaalde. Prachtige aankomst, duidelijk uitgetekend voor de massasprint. En na een saaie dag met een hectische finale komt hij er dus ook. Dan gaan we de aanloop naar de sprint doen. Ik zie geen rabo-renners meer. Die zullen nu toch langzamerhand naar achteren gedrumd zijn in dat geweld van die echte sprintersploegen. Natuurlijk, ze hebben er ook niks te zoeken in de sprint. Ze rijden alleen maar in de weg. Maar je moet gewoon zorgen dat je in dezelfde tijd aankomt als de eerst aankomende. Dat je geen tijd gaat verliezen op mannen als Schlek, op klassementsmannen. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. Het is